11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm was het interview wel 2.0 genoeg. En struikelt Fred teven of blijft hij overeind? Na het NOS journaal met Doral Megens. Staatssecretaris Teven verwacht dat het debat over de kwestie Dolmatov goed en stevig zal zijn. Dat zei hij een uur geleden, kort voordat het debat begon. Teven zei dat hij er nog vertrouwen in heeft. Maar de vraag of hij vanavond nog staatssecretaris is, kon hij niet beantwoorden. Dat weet ik niet, dat gaat over andere dingen. Eerst verantwoorden en dan weer uh, gaan we weer verder kijken. In het debat vroeg Tevens partijgenoot van der Steur welke systeemfouten nu precies bekend waren bij de directie. Gisteren verklaarde het hoofd van de inspectie voor veiligheid en justitie dat op directieniveau bekend was dat er structurele fouten in de vreemdelingenketen zitten. Van der Steur vindt het rapport van de inspectie over de kwestie Dolmatov gedegen. <zellie> Nederland telde vorige maand het hoogste aantal werklozen sinds het CBS met metingen begon. In maart waren er 643.000 werklozen. Dat zijn er 30.000 meer dan een maand eerder. Of een toename van 1000 per dag. De werkloosheid groeit het snelst onder dertigers en veertigers. Deze 66 leider Pechtold is daarvan geschrokken. Ik vind het zeer zorgelijk. Uh, het is een grotere tegenvaller dan we misschien uh, verwacht hadden. De jeugdwerkloosheid is al hoog. Uh, en voor oudere werknemers is het al moeilijk. Maar als nou met name... Die categorie waar we het toch een beetje economisch van moeten hebben. Als daar de werkloosheid nu het snel stijgt, dan is dat heel slecht. Ook minister Ascher vindt de situatie ernstig. Volgens hem tonen de cijfers aan hoe belangrijk het is dat er een sociaal akkoord is gesloten. Hij wijst erop dat er 600 miljoen is vrijgemaakt om jongeren en oudere werklozen aan de slag te krijgen. In Italië is begonnen met de verkiezing van een nieuwe president. Meer dan duizend parlementariërs brengen in het geheim hun stem uit op een van de kandidaten. De presidentsverkiezingen worden met veel belangstelling gevolgd. Italië zit sinds de parlementsverkiezingen in februari in een politieke impasse. Scheidend president Napolitano heeft geprobeerd de formatie vlot te trekken, maar dat is niet gelukt. Wie de kandidaten zijn om hem op te volgen is formeel niet bekend. Kandidaten hoeven zich niet te registreren en er wordt geen campagne gevoerd. Steeds meer mensen krijgen diabetes. Onder mannen is het aantal patiënten de afgelopen tien jaar verdubbeld. Bij vrouwen steeg het aantal diabetici met 65 procent. Twee jaar geleden waren er ruim 800.000 gevallen van diabetes bekend. Het werkelijke aantal patiënten ligt waarschijnlijk nog hoger. Volgens het RIVM zijn er meerdere oorzaken voor de stijging. Dat heeft onder andere te maken met de vergrijzing. Mensen worden steeds ouder en uh, op een oudere leeftijd heb je een hogere kans om diabetes te ontwikkelen. Uh, maar mensen hebben ook een ongezondere leefstijl ontwikkeld. En er is veel aandacht voor het opsporen van diabetespatiënten in de huisartsenpraktijk.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 Het is de hele ochtend al druk op de Nederlandse wegen. René Passet, hoe staat het er nu voor? Nou, die drukte is wel grotendeels voorbij. Gelukkig maar, Felix. Maar op de N9 daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Die is gekanteld tussen Schol en Petten. De weg is in beide richtingen voorlopig dicht. En het treinverkeer ligt stil tussen Arnhem en Nijmegen. Dat heeft te maken met een kapotte trein die op het spoor staat. De vertraging voor treinreizigers kan oplopen tot meer dan een uur. Nog even, nog heel even en dan volgt de gids.fm.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 Of gewoon omdat u helemaal mee wilt gaan met de tijd. Stiel. Sterk werk. De stiel zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl. Waarom ik als salesmanager ben overgestapt op 4G? Oh, sneller het internet, hoe hoger mijn omzet. Wilt u ook supersnel ondernemen? Dat kan via het nieuwe 4G-netwerk van KPN. Supersnel mobiel internet om supersnel te ondernemen. KPN doet het gewoon.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 Vanavond om middernacht op Nederland 2. Vara, Radio 1, de gids.fm met Felix Muurder. Goedemorgen. Ja, ik heb het helemaal gezien. En ja, ik heb me er niet bij verveeld, maar het was wel allemaal erg keurig. Rick was keurig, Marielle was keurig, Maxima, Willem-Alexander, keurig. Na afloop koop ik me de gedachte, kan dat eigenlijk niet wat minder keurig? Kan het niet wat eigentijdser, meer anonu? Met andere woorden, hoe moet de koninklijke PR 2.0 eruit zien? Dan laat ik u dit horen. En dan laat ik u dit horen. Kan niet meer. Nou, dat zijn klassiekers. Liedjes met eeuwigheidswaarde. Maar ze bestaan al even. Kent u ook nieuwe klassiekers? Nou, dan ga ik zo meteen met u naar op zoek. En is het exit Teven of houdt die stand? We horen het onmiddellijk in deze uitzending. U zult dat ook zien. Surf naar degids.fm In Den Haag wordt het debat gevolgd over Teven door Michiel. Michiel, Michiel. kom erin. <laughs> uh, ja, ja, XCTV... Ik zeg: Ik zeg: ik is uh, de vraag waar we pas uh, waarschijnlijk aan het eind van de dag, uh, mogelijk zelfs van het begin van de avond, pas antwoord op kunnen geven. Wat we nu hebben gezien in dit debat... zijn wat inleidende beschietingen, zou je kunnen noemen. Met vooral vriendelijk vuur van de vvd zelf, Art van der Steur. Hij verzet zich enorm tegen ja, de verbreding van het debat. Dat zag je gisteren ook al tijdens de hoorzitting... waarbij oppositiepartijen uh, hoorzitting hebben gehouden... met Amnesty International, Vluchtelingenwerk... allemaal om aan te tonen dat er al veel langer sprake is... van wat zij noemen misstanden in de vreemdelingendetentie. Nou, de vvd Art van der Steur verzet zich daar hevig tegen. En ik vind het niet juist om daar waar wij in deze, dit huis met grote regelmaat spreken... over alle aspecten van het vreemdelingenbeleid, dat we dit debat daartoe oprekken. Meneer Klein. Ja, voorzitter, ik begrijp dat de heer Van Steur aangeeft... dat hij het debat niet wil oprekken, zoals hij dat uitdrukt omdat hij zegt van ja, het gaat alleen maar over de treurige situatie van de heer Dormatov. Uh, en de rest, ja, dat, dat zien we wel. Maar dat kan ik toch niet helemaal plaatsen uh, in het licht van de vragen die de VVD-fractie... Heeft. Ja, dat was klein van 50 plus, want inderdaad, zoals hij betoogde... de VVD is ook uiterst kritisch over alles wat er fout is gegaan bij Dolmatov. En dan zijn we meteen bij de kern van het debat. Is hier sprake van een uh, incident of is er structureel iets mis... bij de vreemdelingendetentie? Uh, aan t, uh, zo aan het eind van de middag verwacht ik dat Teven pas aan het woord zal komen. En dan zal hij natuurlijk proberen aannemelijk te maken... dat uh, het aan hem niet gelegen heeft of aan een van zijn voorgangers... om uh, de uh, Asielzoekers een zo goed mogelijke behandeling te geven. Na half twaalf horen we meer over het debat over de positie van de staatssecretaris Fred Teven van Michiel Breedveld. De Gets. Veel voor- en nabeschouwingen in gisteravond. En ook vandaag zijn de media nog vol van het interview met Willem-Alexander en Maxima. Er is euforie over de open manier waarop Willem-Alexander ons een modern koningschap heeft voorgespiegeld. En ik praat er ook nog even door. En wel met media-historicus Huub Wijfjes. Hij is hoogleraar journalistiek in Groningen. Meneer Wijfjes, goedemorgen. Goedemorgen. Willem-Alexander verkocht zijn boodschap van modern koningschap in een heel klassieke setting. Een paar thuis tegenover elkaar. Maxima met een... Keurig kapsel. Had het niet wat losser gemogen? Nou, misschien wel. Maar we zijn het gewend. En uh, Willem-Alexander heeft benadrukt dat uh, wat zijn moeder over zijn, en haar hele leven heeft benadrukt... is dat uh, het koningschap vooral gebaat is bij stabiliteit en een tikje conservatief optreden, zullen we maar zeggen. En daar past dit wel in, een soort klassieke setting. Een bijna koninklijke setting, zou je kunnen zeggen. Um, want ik vind dat het, uh, het monarchie, als ze wil overleven in onze media maatschappij... Uh, nou, terughoudend moet zijn in het uh, meewaaien met allerlei modernistische uitspattingen... die de media graag van ze verlangen af en toe. Maar wat wordt er dan bij een moderne koningschap? Bijvoorbeeld uh, moderne communicatiemiddelen? De koning op Facebook en Twitter straks? Facebook zou kunnen, maar Twitter zeker niet. Kijk, uh, Willem-Alexander heeft gisteren ook gezegd dat... Uh, als de monarchie wil overleven, dan moeten ze vooral niet meewaaien met de waan van de dag. Kijk, en de media zijn erg sterk bezig met het creëren van, nou ja, noem het maar de waan van de dag. Uh, ...met het voortdurende debat over wat er vandaag uh, in het nieuws is. En daar moet je niet in meegaan. En dat is Twitter natuurlijk bij uitstek. Dus dat, Twitter moet je volgens mij enorm afblijven. Als, en dat uh, komt dat ook als als omdat hij in spontane interviews... In de, uh, ...wel eens dingen gezegd heeft die niet zo handig waren in het verleden? Nou ja, kijk. En dan, dan word je ook onmiddellijk daarmee afgestraft. Want dan val je in, in het zwaard. Uh, elke opmerking die je maakt als vorst... Uh, als koning zal uiteindelijk worden uitgespeeld op enige manier. op een politieke zin of op een andere uh, omstreden zin. En als je daarin meegaat, nou, dan binnen de kortste keren. is je positie als monarch is onaanvaardbaar geworden. Hij heeft wel tevinden. een iPad, dus hij zou het makkelijk kunnen. Niet twitteren, mogelijk wel op Facebook, zegt u. Maar oh ja. zou hij als moderne koning wel eens kunnen aanschuiven bij Pauw en Witteman? Bij de Wereldwijd Door of bij de College Tour van Twan Huis? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat je dat moet doen. Kijk, ik zeg dat niet vanuit een soort poging om de monarchie te verdedigen... maar vanuit het, de vraag van kan de monarchie overleven in onze huidige media maatschappij En dan moet je dus niet in de waan van de dag gesprek gaan zitten... want dat kan altijd, zal altijd verkeerd worden geïnterpreteerd. En zeker aan, aan een tafel waarin spontane gesprekken gaan plaatsvinden... zoals bij Paul Witteman of de wereld draait door of noem al die dingen maar op... Dat, dat, daar is gewoon het risico dat je onverhoeds toch iets zegt wat uiteindelijk in het mediadebat een rol zal gaan spelen als omstreden, is veel te groot. Maar dat maakt en, ze wel menselijk. Ja, dat is aan de andere kant, maar dat weegt volgens mij niet op te, eh, tegen de risico's die je loopt dat je, wat je zegt, uitgespeeld gaat worden in het politieke dagelijkse debat. U bent ook niet echt modern, hè? Nee, in dat, dat opzicht niet, nee. Nou, Laten we het zo zeggen, Ik, het is niet zozeer een eigen, eigen uh, opinie over uh, dat de monarchie nou wenselijk is of niet. Maar het uh, proberen te constateren van hoe zo'n monarchie als instituut zich kan handhaven in onze huidige mediamaatschappij. En dan moet je proberen terughoudend te zijn uh, ten aanzien van de, het dagelijkse mediagesprek. Je moet uh, stabiel proberen te blijven, op lange termijn. Uh, en juist, juist dat zal ook je positie gaan versterken. En dat heb je bij Beentrix heel erg gezien. Vond u het een opzienbaarend interview eigenlijk? Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. Je hebt uh, niks nieuws gehoord? Nou, heel weinig nieuws. Kijk, en ik vond het ik vond vooral verbijsterend de nabeschouwing. Uh, en die, die, die er nog wat geprobeerd pro te maken... Het is net alsof je een hele saaie 0-0 wedstrijd van de Champions League drie kwartier gaat lopen nabeschouwen. En dan poogt met een paar spannende hoekschoppen nog wat, wat van te maken. Uh, ik uh, vond het weinig opzienbarend. Uh, de dingen die eruit gehaald zijn als zijnde opzienbarend, zijn het eigenlijk niet. Ja, dat Willem-Alexander voorstander zou zijn voor het ceremonieel koningschap. Daar heeft hij in bedekte termen gezegd dat hij daar als de Tweede Kamer dat wil... Uh, ...geen bezwaar tegen zou hebben. Nou, oké. Okay. Dat wisten we min of meer ook al. Uh, voor de rest vond ik er eigenlijk heel weinig nieuws in. Nou, zitten. dat hij al een jaar op de hoogte was dat hij zijn moeder ging al volgen. Ja, nou ja, maar dat, dat, daar sta je toch ook niet van te kijken, zou je zeggen. Hè? Uh, ik vond het wel op zichzelf, het, het nieuwe erin... ...dat het onvoorstelbare, zelfbewuste optreden van Willem-Alexander... Uh, ...dat zijn we toch niet helemaal van hem gewend... Um, meestal is het iemand die geassocieerd wordt, ja, wat onhandig af en toe in de, in de openbaarheid. St sterk steunend op de corrige het corrigerend vermogen van Maxima. Nou, in dit verband was dat niet uh, aan de orde. Het was uh, Willem-Alexander die de boventoon voerde. En uh, nou, misschien zelfs een so so soort ondergeschikte positie van Maxima hierbij. Dat was een beetje nieuw voor u? Dat is wel nieuw, ja, vind ik. ik bedoel, het is een, uh, hij is blijkbaar enorm gegroeid in die rol. Uh, en ook enorm gegroeid in de manier van uh, uh, zeg maar, hoe die dingen verwoord. Uh, vroeger was dat nog wel eens zenuwachtig en, uh, en onzeker. Daar is geen spoor meer van. Wat dat betreft denk ik, uh, die man is uh, naar de rol toegegroeid... die nou eenmaal door het erfschap uh, uh, is toebedeeld. En uh, nou ja, ik denk dat we dan uh, redelijk gerustgesteld uh, zijn periode tegemoet kunnen treden. Uw Wijfjes, mede-historicus en nog leraar journalistiek in Groningen. Met dank. De gids .fm. In verpleeghuizen worden elke dag zo'n 4000 mensen vastgebonden Voor de veiligheid van de patiënt wordt er dan gezegd Maar volgens Mathieu Gulpers is dat helemaal niet nodig Morgen promoveert hij op de zogeheten ex-belt methode En daarmee wordt bij elke bewoner bekeken wat de beste oplossing is Om het uit bed vallen of ander letsel te voorkomen Dus niet meer vastbinden met banden Verslaggever Jan Peels was in verpleeghuis Luke Heide in Kerkrade... waar met die expeldmethode methode wordt gewerkt. Er lopen allerlei afdelingen langs samen met uh, Terry Brouwer. Verpleegkundig specialist op het gebied van het juiste niet vastbinden van uh, mensen. Ja, ja, inderdaad. Waar lagen die banden vroeger? Uh, de banden lagen vroeger in de ruimte van de uh, verpleegkundigen. Zie je zo'n beetje? Ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. En, gewoon in de kast? Uh, gewoon in de kast voor het grijpen. Voor iedereen. Uh, je kon ze pakken. Iedereen kon ze ook aandoen. Uh, en uh, we merkten dat uh, uh, er een automatisme is. in Van nou, die heeft een band en dan doe je dat ook om. Terwijl uh, als je er bewust mee omgaat... dan uh, merk je dat nee, loop mensen het hier niet eens nodig hadden. Heeft u ze nog liggen hier? Nee, huh? hebben ze niet meer liggen. Meer in, huis, hebben he? in het hele huis niet meer. Laten we eens even teruglopen naar die afdeling. Want als ik aan banden denk in de verpleegzorg... dan denk ik uh, mensen die vastgebonden worden op bed. Maar het, het, het is ook gewoon overdag, hè? Ja, het is overdag uh, gebeurt het veel uh, dat mensen in de rolstoel vastgebonden worden. Ja. Dat is ook een teken. soort automatisme. Uh, ook een automatisme. Dus uh, waar we nu in kijken, een kamer ja. waar allerlei mensen rond de tafel zitten... zitten. in ja. rolstoelen, hier op een bank. Uh, ja. Daar zit een mevrouw, ja. uh, die heeft aan het koffie geknoeid. Knoeid. Ja, ja, ja, inderdaad. Hier zouden dus ook mensen dan Zou vastgebonden zitten? vastgebonden zitten? Ja, omdat je dan bang bent dat ze op gaan staan en ...en op die manier uh, uh, iets breken. Ja, nu zijn die banden er niet meer. Nou, uh, Staan ze op, vallen ze, breken ze wat? Nee, nee, nee, nee. Het uh, is, is uh, niet gebeurd. En, Hoe kan dat dan? Want ja. Ja, dan zitten ze dus allemaal van eerst vast. Al die ja, mensen in nou, Nederland. Dat, was, dat bleek dus. Ja, ja, dat bleek dus. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Mensen zijn soms best wel onrustig. Maar dan moet je naar andere middelen gaan zoeken. In hoge uitzondering bijvoorbeeld, dat, dat zie je hier een mevrouw die even een tafelblad heeft. Een tafelblad voor de rolstoel en dan kan ze dan niet opstaan. Met, met, ja, maar dan zeg je van nou van dan tot dan heeft ze even dat tafelblad. Mathieu Gulpels, ja, u promoveert op dit onderzoek om mensen dus niet meer vast te binden. Ja, het enige is wat we hier nog zien is dat mensen een tafelblad voor zich hebben. Waarom wilde u dat zo graag weg hebben? Nou, het heeft nogal wat nadelen. Als je mensen vast bent, dan uh, heeft dat wat nadelen. In de zin dat uh, mensen dan eerder incontinent worden, schaafwonden krijgen, toch drukplekken krijgen. Maar ook dat ze zich daarvoor schamen. En dat je meer agressie ziet, meer agitatie ziet. Dus er zijn tien problemen te benoemen uh, waar mensen mee kampen die vastgebonden worden. En al die problemen verdwijnen op het moment dat ze niet meer vastzitten? Die, wo die worden aanmerkelijk minder. En daar zit ook de wens voor, uh, voor de hulpverleners in. Die hoeven veel minder corrigerend op te treden. Omdat dat de mensen zich prettiger voelen. Nou vertelde Terry net al van... ja, we hebben dat hier afgeschaft, er is eigenlijk helemaal niks gebeurd. Dan denk ik, hoe kan dat dan? Want uh, wat heeft u dan wel gedaan om die ongelukken, die letsels te voorkomen? Ja, we hebben natuurlijk verschillende dingen wel gedaan. En uh, zo hebben we bijvoorbeeld extra lage bedden ingezet... heupbeschermers gebruikt... Uh, uh, scans gebruikt waarmee we konden zien als iemand uit bed wil komen. De kunst zit hem daarin om bij elk individu te kijken van wat past nu het beste bij dat individu... om uh, hem toch gelukkig te laten zijn en onrust te voorkomen... en dat je hem zonder vastbinden dat kunt bereiken. Nou, ik hoor u allerlei uh, oplossingen uh, opnoemen, technische ja, ja. dingen... meer tijd hierin steken, meer onderzoek daarin steken... Ja. Dat kost allemaal meer geld. Kan dat dan? Dat lijkt alsof dat meer geld kost. Hier bij ons is dat niet gebleken... en ook in de onderzoeksgroep is dat niet gebleken... dat dat echt meer geld kost. Mm -hmm. En nu blijkt dat wij zonder banden verder kunnen. En dat heeft toch geen extra formatie gekost... en dat heeft ook geen uh, grote bedragen gekost. Dat is bezuiniging in de gezondheidszorg... Ja. dus dan zou dat sowieso ja. al niet kunnen. Ja. U wil eigenlijk heel Nederland banden vrijmaken namelijk. Ja, dat zou ik het fijnste vinden voor de bewoner. Maar ook voor de familie. U kunt zich dat voorstellen als uw vader of moeder vastgebonden is... U vindt dat waarschijnlijk ook een beetje mensoneerend. Dat is het, hè? He? Ja, is het ook. En dus ook die familie voelt zich prettiger erbij... als hun partner of hun, hun, hun vader-moeder niet meer wordt vastgebonden. Terry, u hebt ondertussen een, een apparaatje erbij gehaald, heb ik begrijp Ja, zij, uh, zij heeft een, uh, een PDA. En, uh... ja, dat is een klein computertje, een handcomputertje. Laat ja. je de, de eerste, eerste camera binnenlopen. Ja, loop daar ja, even, ja, okay. even binnen waar de deur open staat. En dan zien we dadelijk en dan horen we ook een geluid dat deze camera begint te werken. Op het schermpje zie ik allerlei cameraatjes. op het moment dat uh... Ja, ze is nu die kamer binnengelopen. En uh -huh. ja, nu kunnen we hier kijken. Oké, okay, ik zie ze ja, nu ineens binnenlopen. Inderdaad. En dan kun je dus zien, wat is er aan de hand? Oh, iemand is even met een arm buiten bed geweest en gaat nu wel gewoon liggen. Dus dat is prima, hoeven we dan niet. En voor hun betekent dat een veiliger gevoel naar de bewoners. Maar voor iedereen is dat uh, toch een prettige manier ja, van het werken. Het ziet er allemaal heel futuristisch uit, het duursysteem afvalt ja. het mij. Het, het kost wel iets, maar het brengt ook veel. 4000 mensen worden dagelijks vastgelegd. Dat gebeurt op een soort automatisme. Het is natuurlijk ook een manier van hoe verpleegkundigen daarmee omgaan. Dat wordt dan uit handen genomen, die mogelijkheid. Is dat niet ook lastig? Ja, dat is heel lastig en dat is heel beangstigend. Ja. Uh, je je, ja, je, uh, je hebt... was het jaren gewend. Ja, het was een veiligheid. En uh, iemand die vast lag, dat was ook in zekere zin iemand die rustig was, vond je, dacht je. Maar ja, dat heeft ook weer zijn negatieve kanten, want... Dan krijg je dat mensen te rustig worden en daardoor weer te weinig bewegen. En nou ja, en die uh, slag die gaan we nu steeds meer maken. Mensen kunnen weer meer bewegen. Uh, bijvoorbeeld bij de rolstoelen. Mensen die dan onrustig werden, die kregen trippelrolstoelen. rolstoelen. Dus die konden. Dat zijn? Dan, is een rolstoel waar ze wel met de benen nog okay, overal naartoe ja. kunnen. Dat toch een stoppen. soort bewegingsvrijheid, ja. Ja. Ja. terwijl ze ja. in de rolstoel ze zitten. Ze konden ergens naartoe waar ze wilden hè, en uh, bleven toch zitten. Ja, er zijn dus allerlei verschillende soorten van vrijheidsbeperking. Is dat uiteindelijk echt compleet uit te sluiten? Of moet je er toch ooit naar blijven grijpen? Ja, ik denk dat het uit te sluiten is om banden te gebruiken. En eh, overige vrijheidsbeperkende middelen, die zullen wel gebruikt blijven worden. Maar de meest ingrijpende, zoals een bedrek of zijn tafelblad voor de stoel of de vastbinden, die zijn wel helemaal uit te bannen. Bij die 4000 mensen die nu elke dag vast liggen, zou u eigenlijk persoonlijk langs moeten gaan om te kijken wat is nu de beste methode om die persoon die vrijheid weer terug te geven? Nou, ik zou daar niet persoonlijk langs te gaan, maar maar eh, ze moeten in elk geval gebruik maken van de methode en van de expertise die we hier hebben opgebouwd... om zich te laten helpen bij het terugdringen van die vrijheidsbeperkende middelen. Mathieu Gulpers, morgen promoveert hij met zijn onderzoek... aan de Universiteit van Maastricht. Jouw kussen zacht op mijn natte dromenwang. Bang van komen en jou gaan. Dat is fantastisch, toch? Kussen zacht op mijn natte dromen wand. Bang van komen en jou gaan. Slaap lekker dingen want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Laten we samen. ja. Ze lag met dat toenmalige vriend in bed, kon de slaap niet vatten... sloop naar beneden en schreef binnen vijf minuten dit lied... Eva de Rovere met Fantastisch Toch. Later werd het een grote hit in een versie met de rapper Digi Dex. En het nummer is opgenomen in het boek Nieuwe Klassiekers. 21 verhalen over 21 liedjes met eeuwigheidswaarde. En het boek is geschreven door Daan Bartels en hij zit hier. Daan, goedemorgen. Goedemorgen. Wat bepaalt of zo'n liedje van Eva de Rovere eeuwigheidswaarde heeft dan? Ja, het is um, uh, gedeeltelijk subjectief, laat ik dat als eerste zeggen. Maar het is um, uh, een beetje samengesteld op basis van... Um, hebben liedjes succes in de top 2000? Wordt het veel aangevraagd bij de Nederlandstalige liedprogramma's op de radio? Uh, wordt het bij een speciale gelegenheid gedraaid... En vaak ook is het herkenbaar vanaf de eerste tune... dat je denkt van, hé, hey, ik hoor de klank en, oh, dat is dat liedje. En het vervelende voor een artiest natuurlijk met zo'n hit... is dat ze het altijd moet spelen in dit geval. Ja, en even daarover heeft uh, daar geen probleem mee, heeft ze gezegd. Ze doet het uh, graag, vooral in Nederland... omdat uh, ze vertelde dat er verschillen zijn wel... tussen het Vlaamse publiek en het Nederlandse publiek. En het Nederlandse publiek zingt altijd mee en dat uh, vindt ze erg fijn. En waarom zegt ze fantastisch en niet fantastisch? Uh, uh, het is een uh, samentrekking van het woord last Lastig en fantastisch. Dus het is geen Vlaams uh, woord. En uh, zij uh, stelde het zo dat als je iemand graag ziet, het, het Vlaamse uh, voor verliefd zijn, uh, dan uh, kan dat ja, beklemmend zijn. Dus lastig, maar ook natuurlijk fantastisch. Ik zie jou graag. Je ging in je boek uh, op zoek naar nieuwe klassiekers. Wat zijn dan oude? Ja, uh, malle Babbe, uh, Alles wat Annie M. Grismyth uh, bekend uh, gemaakt heeft of, of geschreven heeft. Uh, liedjes die ja al jaren meegaan en in ons uh, collectief geheugen zijn gegrift. Dat zijn oude klassiekers. Dus als je dit hoort... Kan ik meteen meezingen. <laughs> ja. Vladen. Of je hoort dit. En dat valt bij die nieuwe klassiekers in jouw boek nog te bezien... of je daar meteen onmiddellijk mee meezingt. Ja, nee, het is... Um... Dat, dat is ook een nieuwe klassieker. Het is een soort van spannend woord. Want, of, of spannende samenstelling. Want het klopt niet helemaal. Een klassieker is eigenlijk niet nieuw. Nou ja, dat maakt nieuwsgierig. Dat maakt ook dat we dit gesprek er wellicht uh, over hebben. En, um, maar het zijn wel uh, liedjes. Dat als je bijvoorbeeld zeker onder liefhebbers van. Nou neem uh, Lisbeth List vraagt van goh. Wat is nou van de laatste jaren haar belangrijkste lied? Dan zegt men. Heb het leven lief. En dat komt dan. Uh, omdat ze geen optreden meer uh, doet uh, waarbij ze dat lied overslaat. Maar ook omdat ze bijvoorbeeld bij de herdenkingen van de schietpartij in Alphen... Uh, gevraagd wordt om, om dat lied juist um, uh, te vertolken. Uh, bij een herdenking aan Jos Brink op televisie, dat lied. Dus zo'n lied heeft wat meer waarde dan de andere liedjes op heb dezelfde... Hebben het leven lief, ja, dat is een oorspronkelijk Frans nummer natuurlijk. Maar ja. Speciaal voor haar vertaald, hè? Ja, Han Koreneef heeft dat gedaan. Met ook een mooi verhaal, laat ik, laat ik zeggen... voor alle interviews in het boek heb ik niet alleen de artiesten die zingen uh, gesproken... maar ook de schrijvers. In dit geval dus Han Koreneef, de vertaler. En hij vertelde dat uh, uh, hij gevraagd was om voor Lisbeth te schrijven... En toen zoiets had van ja, maar dan moet ik wel weten wie zij is, hoe ze denkt, uh, wat ze voelt. En zij hebben een gesprek uh, gehad bij hem thuis uh, over het hele leven gesproken. En niet specifiek van waar wil je over uh, zingen. En uh, kwam vervolgens met, met, met deze tekst en uh, Lisbeth heeft meteen gezegd van nou, die man uh, heeft mij doorzien. Die, die, die, die, die snapt hoe ik voel, wie ik ben en uh, wat ik denk. Zingen ze een stukje van Heb het leven lief? Um, uh, och, jongens. <laughs> Heb het leven lief als de stormwind in grond en de lente komt. En verberg je niet en wees niet bang. Want oh, jongens, uh, mijn de buurt op de radio. Van welk het boek ben jij er absoluut van overtuigd... dat het in het rijtje Malle Babbe of het Dorp wordt opgenomen? Uh, ik denk uh, Als het vuur gedoofd is van Agda de Munnik. Dat is misschien van deze nieuwe klassiekers wel uh, een van de oudste al. Uh, dat is natuurlijk um, een lied echt uit de beginperiode van Agda de Munnik. Uh, misschien nog niet eens hun een grootste hit als het om de, om de cijfertjes gaat... maar wel een lied wat bijzonder is, waar ook yeah. een verhaal bij zit... omdat in dat lied een, een hoofdpersoon naar voren komt, Herman... Uh, en die, uh, ja, dat, dat verhaal in dat lied riep zoveel vragen op bij het publiek... dat ze een vervolg hebben gemaakt, het regent zonnestralen... waar Herman wederom de hoofdpersoon is. Uh, nou ja, dat, dat maakt in dit geval dat lied uh, bijzonder, bijzonder binnen hun oeuvre. Ja. En ik denk dat dat er wel één is die we over 40 jaar uh, ja, op kunnen zetten... en dat, je, dat dan ook iedereen gewoon ja, meedoet. En dit bijvoorbeeld? Ik heb je lief, ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? Dat wordt ook achterlijk veel gedraaid, hè? Ja, nou ja, dit, dit, deze is wel heel duidelijk. Dit is er zo een van, daar hoef je er misschien geen discussie uh, over te voeren... van is het een nieuwe klassieker uh, uh, of niet... Um, in sommige gevallen um, heb ik ook wel bijvoorbeeld op Twitter richting, richting fans van artiesten gevraagd... Van wat is nou het meest bijzondere uh, lied om op die manier een beetje feeling te krijgen... van, van, van welke, is het, uh, welke is het nou? En, uh, wat is het verhaal achter uh, dit nummer van Paul de Leeuw? Wel bijzonder. Het is geschreven, um, de muziek door Peter Groenendijk. En Peter had ook zelf een tekst uh, geschreven. En dat was eigenlijk een vriendendienst. Hij had een uh, vriend die ziek was, in een rolstoel zat... Uh, en wilde uh, zijn vrienden een hart onder de riem steken. Uh, en hij heeft op aanraden van vrienden dat lied aan Paul de Leeuw... uiteindelijk voorgelegd. En Paul kon niets met die tekst, maar vond de melodie fantastisch. En die heeft Peter Groenendijk opgebeld... en gevraagd of hij een nieuwe tekst uh, mocht maken... En, uh, Paul de Leeuw was uh, met een vriendin, vertelde hij in Spanje op vakantie. En die vriendin verweet hem dat hij altijd maar uh, droevige liefdesliedjes zong. Altijd over het einde van, uh, van, van een relatie. Ja. Dus hij werd uitgedaagd uh, om een positief liefdeslied uh, te schrijven. Terwijl hij zelf in een beetje onrustige fase zat wat betreft zijn eigen lief. Uh, dat is helemaal goed gekomen. En, uh, en, en dit lied uh, is het geworden. Je hebt het lied Mooi van Maarten van Roosendaal in het boek gezet. Maar... Ja. Is Red mij Niet uh, het nummer dat bij de meeste mensen tot erkenning zal leiden? Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn part een kaars. Slacht een lam, maar red mij niet. Zelfs een bekendste nummer, toch? Ja, dit is het absoluutste bekendste nummer. En uh, bekroond met de Annie M.G. Smeedprijs. En nu wil het geval dat het boek wat ik hiervoor maakte... over de Annie M.G. Smeedprijs ging. Uh, dus ik heb Maarten van Roosendaal uh, destijds gesproken over Red Mij Niet. Nog voordat uh, hij bekend, uh, bekend werd dat hij ongeneeslijk ziek is. Ja, en ook dit interview over het lied Mooi... heb ik uh, uh, met hem gehad eind december. En toen was ook bij hem nog niet bekend... Uh, nou, wat nu wel bekend is, dat hij ziek is inderdaad. Ja. Yeah. En je hebt hem gesproken over dit, over dit nummer Mooi? Ja. En wat had hij te vertellen? Um, nou ja, zeker in het, in het licht van wat we nu weten... Uh, een paar bijzondere dingen. Op de eerste plaats zei hij van... ja, dit lied wordt mijn, laat me... waarmee hij bedoelde het lied wat mij uh, uh, achtervolgt... Al zou, al zou ik er niet meer zijn... Um, en hij had een mooi verhaal dat uh, hij is altijd uh, ja, in zijn hoofd bezig met tekst. Hij is altijd met muziek bezig. En hij zei van ik kijk dus eigenlijk niet zo goed om mij heen. Uh, totdat hij een keer vier weken lang op vakantie was. En zijn ogen geopend werden door de schoonheid uh, van de natuur. En vervolgens na die vakantie uh, was het voorjaar uh, had hij een, een, een, een, een tuinhuisje. Uh, waar hij werkte aan nieuw materiaal. En uh, hij ging eigenlijk om een beetje te zieken en te sarren... ging hij een lied schrijven met heel veel uh, alliteratie erin. Dat vindt hij eigenlijk heel erg stom. Maar hij deed het gewoon nou ja, om een keer uit te proberen... en om ook maar eens te laten zien dat hij dat ook echt wel kon. En uh, zo heeft hij dit lied geschreven. Zich helemaal rot gelachen uh, omdat hij niet bedoeld had... om het serieus uit te brengen. Uh, totdat hij het aan uh, Marcel de Groot en Egon Kracht liet horen... En uh, Egon draaide uh, weg met emotie en een uh, traan in zijn ogen. En Marcel die heeft zoiets gezegd van... oh, dus jij wil elk jaar de ANIMG prijs uh, winnen. <laughs> en pas vanaf dat moment had Maarten door... dat hij toch wel een bijzonder lied uh, had geschreven. Mooi, van Maarten van Roosendaal. In het boek Nieuwe Klassiekers van Daan Bartels. Het ligt volgende week in de winkel. Ja, 6, nou, ja, ietsje laat, 6 mei. Dank je wel, Daan. Tot 12 uur nog. Het verloop van het debat over de positie van Fred Teven en waar is de slager op de hoek gebleven. Ja. Nog een keer kan die? Nou, dat kan niet. Door Almeegens. Met het nieuws. In Italië is begonnen met de verkiezing van een nieuwe president. Meer dan duizend parlementariërs brengen in het geheim hun stem uit... op een van de kandidaten. Wie er in de race zijn om president Napolitano op te volgen... is formeel niet bekend. Kandidaten hoeven zich niet te registreren. En er wordt geen campagne gevoerd. Het lijkt erop dat de Pakistanse oud-president Musharraf niet snel zal worden opgepakt. Volgens Pakistanse media zit hij veilig op zijn landgoed bij Islamabad. En zal het leger niet toestaan dat de voormalige chefstaf wordt opgepakt. Een rechtbank gaf vanochtend opdracht om Musharraf te arresteren. Hij wordt beschuldigd van hoogverraad. Steeds meer mensen krijgen diabetes. Onder mannen is het aantal patiënten de afgelopen tien jaar verdubbeld. Bij vrouwen steeg het aantal diabetici met 65 procent. Oorzaken zijn volgens het RIVM de vergrijzing en de ongezondere levensstijl van veel mensen. En op een schoolvoetbaltoernooi in Soetermeer is gisteren een elfjarige jongen mishandeld door een jongen van 18. Het slachtoffer hield er onder meer een gebroken pols aan over. De dader zit vast en wordt verdacht van zware mishandeling of poging daartoe. En dat zijn de hoofdpunten. Door het was met het NOS Journaal. Hier is René Passet van de ANWB in Den Haag met de file-informatie. Op de A10 West-Felix staat voor de Continental 5 kilometer file. Waarschijnlijk uh, staan de verkeerslichten even op rood. Want uh, anders kan ik die file niet zo snel verklaren. De, de N9, de weg Alkmaar den Helder... is in beide richtingen dichter rond gekantelde vrachtwagen... tussen Schorl en Petten. Dit is de gids.fm. Met Felix Meurders. Ik ga vandaag naar de Tweede Kamer. Daar volgt nms NOS-collega Michiel Breedveld het debat over de gang van zaken... rond de dood van de Russische asielzoeker Dolmatov. Michiel. Nou, het is een uh, spannend debat, althans. Het begint nu stevig warm te lopen. Want waar de staatssecretaris uh, het nog makkelijk had uh, met de aftrap van het debat met VVD'er Van der Steur... die vooral wilde voorkomen dat het debat zich zou verbreden naar een algeheel kritisch debat over vreemdelingenbeleid... zo kreeg uh, staatssecretaris teven onderuit de zak van de SP, Sharon Gesthuizen.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 Uit alles wat er is gebeurd is gebleken dat je met dat motto niet met fatsoenlijk beleid uit de bus kunt komen. Ik ben bijna klaar voorzitter, de bewijslast van deze staatssecretaris is dan nu ook omgekeerd. Staat hier straks een geheel andere staatssecretaris Fred Teven dan we nu kennen? Neemt hij afstand van eerdere opmerkingen over zorgvuldige procedures en deugdelijke medische zorg? Ik vrees van niet, voorzitter, want zoals hij ook afgelopen maandag nog liet zien, tot dusver is hij doof voor kritiek en toont hij weinig oog voor de noodzaak van humaniteit en het vreemdelingenbeleid. Dank u wel. En uh, geheel tegen de regels in, ook een klein applausje... vanaf uh, de publieke tribune. Ja, volgens de SP moet uh, de staatssecretaris de eer aan zichzelf houden. Op dit moment is uh, Jeroen Recoer van de PvdA aan het woord... ook heel interessant, want uh, deze partij was met name... in het laatste kabinet, vorige kabinet erg kritisch op het uh, vreemdelingenbeleid. Ook op uh, het gebied van vreemdelingendetentie... waar dit debat natuurlijk eigenlijk over gaat. Ja. En hij zegt, ja, uh, ik heb heel veel vragen. Hij, je voelt aan alles dat hij buitengemeenschap kritisch is, maar schort zijn oordeel op tot aan het eind van het debat na de beantwoording van Teven. En ja, welke kant dat op gaat rollen is nu nog niet te zeggen. Aan het scherm gekluisterd om dit debat te volgen is de Tilburgse hoogleraar Anton van Kampthout. Hij volgt overigens het Nederlandse vreemdelingenbeleid al jaren zeer kritisch. Meneer van Kampthout, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw indruk van het debat tot nu toe? Um. De VVD die, die trapte af. En uh, daar hoorde ik eigenlijk uh, niets anders dan uh, wat ik al 10, 15 jaar van de VVD uh, hoor. Um, toch weinig compassie met, uh, met vreemdelingen, weinig betrokkenheid, weinig ook invoelingsvermogen voor uh, alle problemen die er al jaren rond het hele vreemdelingenbeleid. En met name ook het vreemdelingbewaringsbeleid spelen. En een poging om, om het debat ook daar niet over te laten gaan. Uh, de suggestie alsmaar blijven wekken dat het een uniek geval is, dat het eigenlijk maar één keer is voorgekomen... en dat het eigenlijk verder over het algemeen wel redelijk goed zit met dat vreemdelingenbeleid. En uh, uh, de andere fracties, er zijn natuurlijk nog maar een paar aan de orde gekomen... en er zijn natuurlijk de nodige interrupties ook geweest. Daar kon je ook van verwachten van de SP, uh, die is al heel kritisch al jaren rond, uh, rond de hele vreemdelingenbewaring recours van de Partij van de Arbeid, uh, dat vond ik erg opvallend. Je zag dat hij ook wel worstelde met aan de ene kant zijn uh, positie als uh, ja, lid van een regeringsfractie, maar tegelijkertijd ook uh, de PvdA, die inderdaad zoals net ook gezegd werd, jarenlang heel kritisch rond het hele vreemdelingenbeleid is geweest. Ja, Klaas de Vries, Kadisha Arieb, Diederik Samson, alle van de Partij van de Arbeid, die stelden in het verleden als Kamerlid nog kritische vragen over het vreemdelingenbeleid? Ja, dus... In, in, mijn, mijn gevoel is dat, uh, dat met name de Partij van de Arbeid uh, de, de grootste moeite met het hele debat zal hebben. Want die, uh, ik denk dat ze inhoudelijk en principieel eigenlijk de, de, de commentaren van, uh, van de uh, oppositiepartijen niet allemaal... ...de PVV zal ongetwijfeld iets anders zeggen, maar de SP, GroenLinks, D66... ...ja, die zitten op dezelfde lijn als de PvdA eigenlijk altijd al gezeten heeft. Ja, hoe dat zich uh, in de loop van het debat verder zal vertalen of de PvdA... Zeg maar zijn, zijn pre, eh, principiële keuze die ze altijd gemaakt hebben, de boventoon zou laten voeren. Daar ben ik heel benieuwd naar. Je maar gaat het dan het... weer niet over de eh, positie van de staatssecretaris en raken daardoor niet de problemen die er zijn met het Nederlandse vreemdelingenbeleid ondergesneeuwd? Nou ja, het aardige is dat in ieder geval de partijen die tot nu toe aan het woord zijn geweest en ook die geïnterrupeerd hebben, dat die juist wel, en naar mijn idee ook heel terecht, wijzen op het feit dat het hier niet om een uniek gebeuren gaat. Het unieke is. Natuurlijk die, uh, die fatale afloop. Maar al die uh, elementen die daar uh, aan vooraf zijn gegaan... die, die opeenstapeling van fouten... Uh, die zijn we al, al tiental, ja, jaar komen we die al tegen. Moet ik dan bijvoorbeeld van... denken aan de brand- in het cellencomplex uh, op Schiphol in 2005... en die Chinese uh, vreemdelingen die in 2012 na verblijf in een detentiecentrum in Komen raakten? Ja, maar dan, ja, dat zijn dan steeds, zeg maar, de... de, de, de uh, de opvallende en, en aandachttrekkende uh, gebeurtenissen, vaak fatale gebeurtenissen. Maar uh, dat geldt ook voor deze zaak. Als de heer Dormeltof uh, zeg maar, niet zelfdoding had gepleegd, dus als hij zeg maar in de, in de observatiecel was geplaatst... en er was geen poging tot en, en ook geen zelfdoding geweest... hadden we nooit over die hele uh, opeenstapeling van fouten gehoord... Dat nou net het element is, uh, wat je niet hoort wil niet zeggen dat het niet gebeurt. En die systeemfouten die gelukkig ook vandaag door een aantal partijen toch aan de orde zijn gesteld. Die systeemfouten die bestaan al jaren. Er is en... dus sprake echt van een structureel probleem. En daar is niet alleen Teven voor verantwoordelijk geweest en nog, maar ook zijn voorgangers dus. Ja, er zijn. Uh, als je kijkt naar, naar uh, de rapporten en ook de, de, de wetenschappelijke onderzoeken waarvan ik er ook zelf een aantal heb uitgebracht. De laatste 10, 12 jaar, uh, dan is er eigenlijk totaal niets nieuws wat, uh, wat er de afgelopen weken uh, naar boven is gekomen. Uh, als je kijkt naar alle kamervragen, die dan naar aanleiding van tal van publicaties in de loop van de afgelopen 10 jaar zijn gesteld, dan zijn het vragen die uh, ook vandaag weer allemaal aan de orde komen. Dus er ja. is, wat dat betreft, uh, qua problematiek, is er niks nieuws wat er, uh, wat er nu naar boven komt. Wat alleen uniek is, is dat. En dat gebeurt natuurlijk altijd, dat op een gegeven moment al die verschillende fouten, als die zich op elkaar stapelen, ja, dan leidt het een keer tot iets wat heel uh, fataal is en dan de, de, de, de aandacht krijgt. Maar, het, maar de onderliggende problemen, die spelen al veel en veel langer. Meneer van Kanthuis, welke verandering moet nu als eerste worden doorgevoerd? Er zal een, er zal een heel fundamenteel debat moeten plaatsvinden. Uh, de Sommigen werden het vandaag ook gezegd over. Uh, het systeem van de vreemdelingenbewijzing waarom worden mensen opgesloten waarom worden ze als uh, als criminelen behandeld Waarom wordt de menselijke maat niet steeds in acht genomen? Waarom zijn er geen alternatieven? Wat, is, wat voor processen uh, spelen er in dat hele gebeuren plaats? En dan uh, heeft het met de gezondheidszorg te maken. Dan heeft dat met het uitzettingsbeleid te maken. En ook het, het hanteren van gevangenissen als plaatsen waar je mensen opsluit... om uh, te proberen ze terug te krijgen naar het land van herkomst. Ja, toch nog even de positie van staatssecretaris Steven. Moet hij opstappen, ja of nee? Uh, ik heb daar deze week ook uh, bij een andere uitzending heb ik, uh, gezegd dat het uh, politiek uh, heel uh, goed zou zijn als de overheid door, door het aftreden van de staatssecretaris zijn verantwoordelijkheid nou eens heel duidelijk naar buiten la zou laten blijken. En niet zou volstaan met te zeggen ja we gaan het weer verbeteren, we gaan het weer verbeteren. Want dat zijn geluiden die al heel lang na ieder rapport uh, te horen zijn. Maar dat het uh, voor de politieke zuiverheid en de transparantie heel goed zou zijn als de staatssecretaris zou zeggen. overheid heeft al nu gefaald, maar faalt al jarenlang op een aantal onderdelen. Ik ben er nu politiek verantwoordelijk voor. We gaan nu schoon schip maken. En ik neem een verantwoordelijkheid zoals voor veel mindere zaken. Ik wijs op een ontsnapping in België van Dutroux. toen uh, meteen de minister besloot om af te treden. Juist om die, voor die wegen die politieke zuiverheid. Niet omdat de staatssecretaris zelf zeg maar iets als persoon te verwijten valt. Maar het gaat hier om de overheid die gefaald heeft. Ja. En dan moet een signaal worden afgegeven door de verantwoordelijke bewindsman. Hoogleraar Anton van Kalmthout. U blijft dit debat weer volgen. Wij proberen dat ook zo goed als zo kwaad als het kan te doen. Ik ben natuurlijk bezig met een uitzending. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt samen met u. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Vara. De gids.fm. De wereld ontvangen en ontvangt de noot. Goedemorgen, jij gaat vandaag naar Guinea-Bissau en dat ligt in West-Afrika. Precies, we luisteren Na de staatsgreep van 12 april 2012 is. Tans sprake van een onzekere politieke en veiligheidssituatie. Dat staat in het reisadvies voor Guinea-Bissau op de website rijksoverheid.nl. Daar staat ook alle niet-essentiële reizen worden ontraden... en er wordt gerept over zware criminaliteit. Namelijk, in Guinea-Bissau is sprake van een toename... van drugsgerelateerde criminele activiteiten. Met andere woorden, dat land is een drugsnest. Anderhalve week geleden bleek hoe dramatisch... dat er eigenlijk gesteld is met het land. Toen werd oud-admiraal Bubo na Chuto. Hij werd in internationale wateren opgepakt... door Amerikaanse undercover-agenten. En met hem nog een handvol hoge guinea bissause militairen... en ex-militairen... Ja, die, ze waren bezig met een, het sluiten van een drugsdeal... dus eigenlijk met verkeerde klanten, met die undercover-agenten. Ja. En na die zou zelf een miljoen dollar... per gesmokkelde ton cocaïne hebben geëist. Is het een verrassing dat zulke hooggeplaatste figuren... zijn gearresteerd voor de handel in drugs? Nou, dat, dat land wordt al langere tijd wel met argusogen bekeken... Door, door westerse veiligheidsdiensten. Het land wordt ook beschouwd als belangrijke doorvoerhaven... van Colombiaanse cocaïne. En die, die zou dan vervolgens verder gesmokkeld worden naar Europa en uh, verder naar Afrika. En er zijn al lange aanwijzingen dat de kartels daarbij hulp zouden krijgen... van corrupte guinea bissause autoriteiten. En dat was zes jaar geleden ook te zien in een reportage van Channel 4 News... van, uh, van Jonathan Miller. En Miller ging toen op antidrugspatrouille met de marine van guinea bissau De reden voor de delay is dat er geen any voor de the is. Now our captain vandaag is going to be none niet meer dan de hoofd van de himself, Of de chef d'armada, zoals hij hier here. And his armada, well, that white one over there, that's it. Het was een beetje droogkomisch van die Miller. Want het was een hele hoop gedoe. Er was helemaal geen brandstof voor die marineboot. Uiteindelijk gingen ze op weg. Aan boord was de kapitein, admiraal Natchuto zelf. En Zijn titel was toen officieel chef d'armada. Dat is hem wel een beetje lachwekkend, aangezien die hele armada bestond uit een hele hoop roestende schuiten. En eenmaal onderweg confronteert Miller, die verslaggever, de admiraal. met de beschuldiging dat de admiraal zich bezighoudde met drugshandel. As a citizen of Guinea-Bissau, I just sit here waiting for their evidence. Whether today, tomorrow or in a thousand years time, I will never be a drugs trafficker. Okay. Nou, die chef Dormada, die ontkent in, in alle toonaarden. Hij zegt, nou, dit is nou wat je krijgt als je burgers democratie geeft... en vrijheid van meningsuiting, dan krijgen dat soort praatjes. Laat ze maar met bewijs komen. In geen duizend jaar zal ik in drugshandelen aldus boebo naar Chuto. Ja, de Amerikanen hadden duidelijk geen duizend uh, jaar nodig. Hoe ging die operatie precies in zijn werk? Nou, het was een, een, een drie jaar durende infiltratie door de Amerikaanse DIA... de federale uh, drugsbestrijding. En die agenten die deden zich voor als uh, rebellen van de Colombiaanse FARC... Die zouden dan duizenden kilo's cocaïne leveren. En dan zouden hun zakenpartners uit Guinea-Bissau... die zouden in ruil daarvoor datzelfde vliegtuig volstouwen met wapens voor de vark En dan, heel belangrijk, eh, die zogenaamde VARC-rebellen, die wilden vooral luchtdoelraketten om Amerikaanse legerhelikopters boven Colombia neer te schieten. Nou, de, de, de cocaïne uit Colombia, die zouden worden opgeslagen in Guinea-Bissau, om dan weer gesmokkeld te worden naar Amerika. En volgens de aanklacht zouden twee van de verdachten hebben gezegd dat ze het plan aan de regering van Guinea-Bissau zouden ja, voorleggen. Wil dat dan zoveel zeggen dat de complete regering van Guinea-Bissau in de drugshandel zit? Nou, in de, in de aanklacht, eh, krijg je, of in die aanklacht, die, die, die, die, die, die, die wordt wel die, in die indruk gewekt. Dan, en dan gaat het dus over de regering die daar zit... na de koep van 2012. En volgens de aanklacht zou de verdachte... die wordt aangeduid als CC1, op een zeker moment... tegen de CAF-agent hebben gezegd... overmorgen, dan praat ik hierover met de president. En dan verzocht hij de varkerebellen ook nog eens... om 20.000 euro over te maken via een contactpersoon... een tussenpersoon in Rotterdam. Als bewijs dat ze serieus zaken wilden doen onder bescherming van de regering van Guinea-Bissau. Dus die varkrebellen hebben 20.000 euro moeten overmaken. Is De vraag natuurlijk of dat gebeurt. Dus aan een tussenpersoon in Rotterdam. Weet je daar iets meer van, van die Rotterdamse connectie? Nou, ik heb daarover gebeld met het landelijk pakket in Rotterdam. Dat was vlak voor de uitzending dus. Het was vrij kort dag. Ze konden me daar niet heel veel over vertellen. Meer in algemene zin um, dat het iets is. Ja, zo'n Rotterdamse con connectie... die wordt misschien niet meegenomen in het strafrechtelijk onderzoek. Want de zaak moet wel behapbaar blijven... Uh, de woordvoerder van het landelijk pakket vond het wel een heel pikante zaak. Zo'n zo Rotterdamse connectie in zo'n grote uh, internationale uh, undercoverzaak. En hij raadde me aan om maar eens te bellen met het uh, OM in New York. Maar goed, daar zijn ze nu nog gesloten. Dus een van de verdachten zou gezegd hebben... overmorgen praat ik hierover met de president, Vangineer Bissau. Heeft die president al gereageerd op deze aantijgingen? Ja, de president, uh, of beter gezegd de overgangspresident die daar nu zit... Serifo Namacho, die noemt ze in een officieel statement... Die aantijgingen dus crimineel en lasterlijk. De, de, de procureur-generaal van Guinea-Bissau, Atbou Mané, die reageerde bij de Portugese radio. Esta oh, is een campagne campanha, uma campanha negra contra o staat da Guinea-Bissau. Infelizmente a bons vizinhos. Ja, A. que a fazer papel de Procureur-generaal Mané. Hij vindt dat er sprake is van een campagne. Een lastige campagne om zijn land zwart te maken. Hij zegt dit komt uit de koker van. Zoals hij ze dan noemt. Slechte buren. En hij ontkent elke betrokkenheid van de president bij die drugshandel. Nou, ook uh, José Ramos Horta. die heeft van zich laten horen. Hij is een speciaal VN-afgevaardigde in Guinea-Bissau. Hij is daar om het land mee op te helpen bouwen. En Ramos Horta. die waarschuwt ervoor. He, Vanwege al dat nieuws over die, die drugshandel en zo. Hij zegt, ja, het gevaar bestaat dat de staat guinea bissau zou kunnen verdwijnen. En hij zei ook dat de VN en de Europese Unie... die waren altijd bereid om, om te helpen, om een handje toe te steken. Ja, die zijn het land nu moe. Straks zeggen ze nee, dan zullen, dan zullen ze wellicht de, de hulpkraan dichtdraaien. Ja, dat zou wel tamelijk dramatisch zijn... voor de straatarme bevolking van het land. Willem Frank ten Noot, graag jongens, die guinea is.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 When you're strange, when you're strange When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange Look at them, over the doors. People are strange. Uitbenen, het maken van worst. Het is een kunst waar de meeste mensen geen weet van hebben... en daar moet maar eens een keer verandering in komen. Dat vindt althans de Nederlandse Slagersorganisatie... die vandaag heeft uitgeroepen tot de dag van de slagers. Want er zijn steeds minder slagers. Verslaggever Robert Jan Boy ging kijken in het vleesatelier... zo heet dat, slager Erik Groot in Enkhuizen. De deur dicht doen. Ik vind het prima. Ja. Ja, het is frisjes in de koelcel. Gelukkig wel ons was hij kapot. Maar hier hangen ze aan een haak. Ja. Grote brokken vlees. Ja. Rood. Rood. Niet te herkennen. Uh, voor de leek niet. Voor ons wel. Vertel even, slag er groot. Uh, ik heb hier alle diverse dingen hangen. Heb ik allemaal maanden geslacht. Uh, Runvlees, kallensvlees, varkensvlees. Dit lijkt mij een grote dij. Oh. Dit is weer wat roder hier. Oh, helemaal niet goed zeker. Hè? Bijna goed. Niet helemaal goed. Dat is een stuk, uh, stuk varkenschouder. Daar gaan we een, een lekkere schouderham van maken of een frikando. En dan hoor ik zelf geslacht. Ja, Dat is nog... nogal bijzonder tegenwoordig, geloof ik. Hè? Uh, het begint uh, jammer genoeg een beetje uitstervend beroep te raken. Ja. Wij zijn nog een van de honderd uh, zelfslachtenden in Nederland. En wat is daar het voordeel van? Uh, je hebt de eerste keus, je hebt de beste keus. Het is dus kakel vers, je hebt geen stress. Je weet waar de beesten vandaan komen, je weet waar ze gelopen hebben, wat ze gevreed hebben. En het is leuk, het is een mooi vak. Het is ambachtelijk? Het is puur 100% ambacht. Wat is ambachtelijk? Uh, Zoveel mogelijk dingen zelf doen. Lekker alles zelf slachten, zelf uitbeden. Uh, alles zelf doen. Je kan niemand de schuld geven als het niet goed gaat. Slagen groot. Ik begin het wat frisjes te krijgen. Jou, ja. Kunnen wij wat van de haak pakken hier? Zeker, ze het pakken. Kijk, hier komt een mevrouw de zaak binnen. Proef je het verschil tussen uh, supermarkt en uh, een slager, zoals hier? Ja, dat proef je wel degelijk. Ja. Vertel. Nou ja, Ik vind het gewoon wat, wat malser of zo. Bij je Denen, bij de kipfilet, is dat zo waterig en zo. Ja. Ja. Kijk, qua uh, prijs denk ik dat het ook nog wel meevalt. Ik denk dat de meeste mensen het doen omdat ze denken dat het duurder is bij Slager. Dit dus. is dat ook zo? Ja, maar niet veel. He? Ik bedoel, kopen ze alleen vlees bij de denen en doen ze dus alleen hier. Ik denk dat het misschien een paar euro scheelt. We het mes even aanzetten. Hier in de zaak, duidelijk zichtbaar. Ja. Grote hakblokken. Hier grote stalen ketels. Slager Groot pakt een, een mes en zet het in de, de schouder. Ja. En gaat lekker ambachtelijk aan de gang. Ja. We, gaan, uh, we gaan hier een frikandootje van maken. Het vel wordt er afgesneden met trefzekere halen Klopt. en langzaam verdwijnt het mes in het vlees. Ja, dat is nou het leuke van de ambacht, hè? Dan hangt nu een varkenschouder en over twee uur is het een frikando. Klinkt zo lekker ambachtelijk. maar makkelijk woord natuurlijk, maar je moet alleen wel elke dag bewijzen. Maar ja, dat weet je weer niet als klant. Dan moet je een betrouwbare slager opzoeken. Ja, maar hoe weet je dat dan? Nou, mag ik achterkijken? Vraag maar aan hem. Mag ik even achterkijken? Ja. En als je niks te verbergen hebt, mag je toch lekker achterkijken? Nou, dan zie je het hangen, dat vlees. Ja. We hebben het net gezien. Ja, daar zijn de jongens aan het worstmaken achter, daar zijn we aan het uitbenen. Laat maar zien wat je doet. Nou, dan zie ik zo'n rode lap hangen, dan weet ik niet wat het is. Nou, dan ga je vragen, slager, wat is dit? En dan ga je slagen, gaat je slager uitleggen. Maar dan zegt hij dat is uh, rundvlees, mevrouw. Ja. En dan is het paardenvlees. Ja, zoek daar de, de betrouwbare slager op. <laughs> ja nee, ik koop gewoon mijn vlees en ik, inderdaad, ik weet voor God niet wat er mee wordt. Als je aan de slager vraagt van, Joh, ik wil even in de koelcel kijken. Ja? Als, je, als je echt een goede slager hebt, dan zegt de slager... Natuurlijk, kom er even mee. Ja? Nieuwsgierig? Nieuwsgierig? Ja, mag ik in de koel zo kijken? Ja, dat mag. Nou, is, mevrouw Arzelt, mevrouw vindt het, vind het, het te koud ja, misschien. Nou, dit denken ik vind van... het altijd eng. Eng? <laughs> ik weet niet wat daar ligt. De <laughs> ja, hangen, hangen dingen. Ja. Nou, zal ik even kijken dan? Nou begrijp ik dat deze zaak hier in Enguijs ook uh, dicht gaat. Uh, we gaan niet dicht. Wij gaan de stad verlaten. Wegens dat bedoel ik. Gez gezondheidsproblemen van mijn broer. De winkel blijft gewoon open. Alleen we zoeken een waardig opvolger. Dus dat heeft niet te maken met uh, ja, minder klantie? Nee, absoluut niet. Vanwege... Nee, puur gezondheidsverhaal. Uh, en dan zoeken we dus een, uh, een opvolger voor de winkel in het huis. En hier gaat gewoon, alles gaat gewoon door. En opvolging, is dat, is dat makkelijk? Uh, er zijn dus ambitieuze slagers die nog een winkel erbij willen hebben. Of een winkel willen beginnen. Of, uh, moet, het is natuurlijk een fantastisch mooi punt. Er zit een heel goede omzet in. Maar het dus, dus, is keihard werk, hè? Je bent zelf van, uh, hoe ja. laat ben je begonnen van de rond? Uh, Kwart over vijf. Tot hoe laat ga je door vanavond? Uh, tot klaar ben, dat ze half zeven zijn, kwart over zeven. Dat bedoel ik. Ja. Kom er maar eens om. Ja, het is ons lot. <laughs> Hard werken, maar dat geeft niet. Het is leuk. Ja, hoe, hoeveel mensen willen dat straks nog doen? Eh... Uh, ja, ze zijn er nog wel. De, hoop, uh, de meeste zijn uh, zonen van slagers. Uit de... Uh, uh, brandvreemde jongens, die komen niet zo heel veel. Dat klopt. Maar er is nog steeds een SVO-opleiding in Utrecht en, en, en in de regio. Er komen nog steeds leerlingen op. Het gaat gewoon allemaal even goed door. De mensen willen ook weer met hun handen gaan werken. Ja, ik ben één keer bij uh, zo'n kippen geweest. Dat vond ik echt zielig. Maar ik vind het ziet uh... ja, er netjes uit toch? Ja. Het barbecue seizoen staat voor de deur. Laat je lekker verrassen door je slager. Uh, lekker een grote stukken vlees erop, grote stukken entrecote, ribeye. Gewoon lekker doen. Gewoon durven. Doe Enorme Lekkere stukken rood. Het schijnt helemaal hip te worden dit seizoen. Grote stukken vlees. Niet alleen het, het, het standaard satétje, ook lekker. Maar probeer eens gek te doen. Ga lekker dingen marineren. Ga een overleg met je slager. Je hebt vast hele goede tips. Ik ga kijken in de koelcel. Cool Duik in de koelcel in. Vraag het gewoon. Als je niks te verbergen hebt, maar je gewoon komen kijken. Ja, succes mensen. Gaat vast lukken. Robert-Jan Boy, bij slager Erik Groot en Enkhuizen. Wat vond ik nou een leuke reportage? Dat klinkt uit mijn mond natuurlijk weer als een slager die zijn eigen vlees. Uh, de buis vanavond. Om vijf voor half negen op Nederland 3. De drie FM-prijzen die worden uitgereikt. Zembla is rond tien over negen op Nederland 2 Over de gevolgen van labels als ADHD die kinderen opgeplakt krijgen. Dan ga ik ervan uit dat vanavond bij de collega's van Pauw en Witteman... Fred Teven te gast is. Zit hij dan niet? Dan kies ik om elf uur voor BBC 2. Het programma How TV Ruins Your Life. Dat lijkt mij nou heel toepasselijk. Surf naar degids.fm. Tot morgen dus. Radio 1 en de ontknoping van de eredivisie. Ajax lijkt het kampioenschap niet meer te oh, kunnen ontvangen. Het zo verschrikkelijk weinig. Maar wat doen Vitesse, PSV en Feyenoord? Morgenavond in NOS langs de lijn. Ajax Heren W. Voorzet in balitie dan. Zaterdag om kwart voor 9 AZ PSV. En daar komt de kopbal en de doelpen. En zondag om half vijf, feenoord Vitesse. 1-0 voor de thuisploeg. De ontknoping van de eredivisie. Natuurlijk op Radio 1.